10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Filipijnse regering heeft in de hoofdstad Manila... een voorlopig vredesverdrag getekend... met de grootste islamitische rebellengroep van het land. Het akkoord moet een einde maken aan een van de langstlopende opstanden... in de Aziatische geschiedenis. Het verdrag is een eerste stap op weg naar autonomie... voor de moslims in het zuiden die daar in de meerderheid zijn. De rest van de Filipijnen is overwegend katholiek. Bij de gewapende strijd, die al meer dan 40 jaar duurt, zijn meer dan 100.000 mensen omgekomen. In ruil voor meer zelfbestuur zullen de moslimrebellen geleidelijk de wapens inleveren. In 2016 moet een definitieve vredesregeling van kracht zijn. De NS komt met een nieuwe chipkaart voor blinden en slechtzienden. Alle treinvervoerders doen mee met die nieuwe chipkaart. De NS legt uit hoe het werkt. Het alternatief is dat de overchipkaart die deze mensen kunnen gebruiken... eigenlijk gewoon een normale overchipkaart is. Maar ze hoeven daar niet meer mee in en uit te checken. Dus als je op een stationnetje aankomt waar je naar de paal moet zoeken... hoeft dat voortaan niet meer. Je boekt van tevoren telefonisch of via internet je reis. En de conducteur in de trein ziet dat die reis voor jou geboekt is. En zo doen de reisje. Blinden en slechtzienden hebben met de huidige kaart vaak problemen... als ze bij de speciale palen op perron staan. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of de piep die te horen is... van de eigen kaart is of van een auto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 Vorig jaar maande Mercer Nederland al actie te ondernemen. Onder meer vanwege de groeiende kloof tussen de pensioengerechtigde leeftijd en de levensverwachting. en de lage rente. Het weer nog stapelwolken met af en toe zon. en vooral in de noordwestelijke helft van het land mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag een graad of 13. Morgen eerst regen, smiddags breekt de zon door. en het wordt 14 graden. ANUB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam loopt het vast na een ongeluk. Tussen Gooi Meer en Knoop en Diemen staat 6 kilometer fieden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A10, de ringweg van Amsterdam richting Amersfoort... staat die noord tussen de afrit Volendam en Knoop en 6 kilometer door een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Hoofdpijn, duizeligheid, afstanden niet goed kunnen inschatten...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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hef ontwikkelingsorganisaties op, zegt een voormalig ontwikkelingswerker. Gezocht, biograaf voor premier Jelle Zelstra. Adrie van der Broek werkte 48 jaar als metaalbewerker in de bouw. Vandaag gaat hij op zijn 62 e met pensioen. Het is helemaal te gek, Adrie Paas, hier zijn zijn laatste. <laughs> Heel mooi. En het van Henk Westbroek, het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Mark Rutte en Diederik Samsom, stop met subsidie geven aan ontwikkelingsorganisaties. De geldkraan moet dicht. Dat is het advies van Frank van der Linde. die is oud-bestuurslid van PARTOS. Dat is de brancheorganisatie van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Meneer van der Linde, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet de geldkraan dicht? De geldkraan moet dicht omdat het geen maatschappelijke organisaties meer zijn. Hoezo? Nou, de, Kijk, de, de, de maatschappelijke organisaties hebben de band verloren met de achterban. De hele communicatie met donateurs is veel te simpel geworden... en is niet een, een, een, een, een echte achterban. Meer. Ze moeten gewoon vooral geld geven... en zich niet zoveel veel bemoeien met het beleid van die organisaties. En dat is gewoon principieel fout. Dat is de ene kant. En aan de andere kant is het zo dat het hulpgeld van de overheid... zwaar gepolitiseerd is, zoals we dat noemen. En dat betekent dat daar veel te veel allerlei eisen aan zitten... Die uh, feitelijk uh, eigenlijk overheidsbeleid is, wat via die maatschappelijke organisaties naar de partners in de ontwikkelingslanden, maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden wordt, uh, wordt geduwd. En daar moet je je als Nederlands maatschappelijk middenveld niet voor lenen. Ja, dus dat betekent einde ja. aan mensen in nood, heet uh, artsen zonder grenzen, al dat soort organisaties? Nou ja, die hebben natuurlijk wel een eigen fondsenwerking nog. En, en dat, dat, dat kun, dan worden ze natuurlijk wel een stuk kleiner. En dat is prima. En dan zullen ze de band met de achterband zullen ze weer serieus moeten gaan opzoeken. Ja. En dat is gewoon de donateur, die eigenlijk niet leden zijn, ja. die gewoon het beleid van die organisatie bepalen. Maar is het beleid ook verkeerd? Nou, kijk, je moet je eigen beleid bepalen. En het beleid wordt nu veel te veel bepaald door de, door de, door de politieke agenda van de, van de overheid. We hebben eind 2010 daar een mooie staaltje van gezien. Met, uh, met ICO en de Electronic Intifada. Dat is een organisatie in uh, Palestina. Nou, daar heeft uh, uh, Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, zwaar druk op uh, ICO gezet. Om die organisatie niet meer uh, te financieren. Ja, en daar heeft, heeft ICO en zeker ook met collega-organisaties hebben ze daar behoorlijk tegen verzet. Maar niet... Op een principieel niveau. Ja, en dan maar... word je het verlengstuk van die overheid. Ja, maar uh, we hebben toch allemaal te maken met het beleid van de overheid. En zeker als het om het buitenlands beleid gaat. Nou, kijk, wil je een geloofwaardige maatschappelijke organisatie blijven. dan zul je afstand moeten houden van het Nederlandse overhandbeleid. Dat beleid is namelijk hartstikke hypocriet. He, de, ik kijk op dit moment naar Iran en Israël. natuurlijk een hot thema. Dan zie je dat Iran hartstikke hard op de druk wordt gezet. Een zwaar terecht overigens. Maar het Israëlische nucleaire programma, daar redt niemand over. En Nederland, Nederlandse maatschappelijke organisaties nemen daar tegen dat soort dingen... bijvoorbeeld absoluut geen goede standpunten in. Die zullen dat keihard moeten uh, veroordelen. En dat is die dubbele standaard van de Nederlandse overheid. Ja, maar meneer Van der de Linden, als u het daar niet mee eens bent... moet u toch de politiek ingaan in plaats van uh, roepen... dat daar dan ontwikkelingsgeld naartoe moet? Hoe? Nou, de, de, de, als u in de Tweede Kamer zit of, of lid bent van een politieke partij... dan is dat bij uitstek het podium... om het Nederlandse buitenlands beleid aan te kaarten en aan te vechten, zo u wilt. Maar toch niet door eh, eigenstandig geld te geven aan dingen... waarvan de Nederlandse overheid zegt dat doen we niet? Nou, dat is de vraag. Je hebt natuurlijk allerlei. Uh, ICO heeft allerlei partners. Nou, daar hebben ze samenwerking mee. Die hebben allerlei bepaalde standpunten. die ook heel vaak overeenkomen. En daar kan je je natuurlijk als internationale maatschappelijke organisaties. kun je daar natuurlijk sterk voor maken. Je hoeft natuurlijk niet altijd eens te zijn in de maatschappij. met, met je eigen overheid. Daarvoor is nou juist dat maatschappelijk middenveld. Ja. om het niet altijd eens te zijn. Maar goed, u hebt wel te maken met handelsembargo's. en dat soort dingen. opgelegd door de Verenigde Naties, of niet? Ja, dat klopt. Maar Israël heeft die VN-revoluties ook continu aan, uh, aan haar broek... en die ze aan, aan haar laars. Ja. En uh, daar doet de Nederlandse overheid niks aan. Maar ja. maatschappelijke organisaties ook niet voldoende. Ja. Goed, de onderhandelingen tussen VVD en Partij van de Arbeid... zullen ongetwijfeld ook over het ontwikkelingsbudget gaan... die 0,7 van het bruto nationaal product. Moet dat budget maar gewoon worden geschrapt ook dan? Nou, kijk, het, het gaat om een integraal beleid. Als je uh, uh, zegt, ik ga 0,5% geven, maar vervolgens ga je de multinationals, die, die heel veel ellende veroorzaken in de wereld, wel keihard aanpakken. Ons belastingklimaat aanpassen, waardoor we uh, niet allerlei uh, virtuele hoofdkantoren in, uh, in Nederland hebben. Nou, dan is 0,5% misschien een prima percentage. Dat percentage, dat, daar zit continu de discussie en de focus. Het gaat om een integraal beleid. En daar zullen maatschappelijke organisaties veel meer op moeten inzetten. En ja. niet alleen maar. Moeten zorgen voordat dat het geld overgaat. Maar kijk, wat ik nog even aan toevoegen, dat komt omdat die organisaties opverslaafd zijn geworden. Zij, zij zijn niet bereid om principieel te zeggen: oké, okay, we nemen dat geld niet meer aan van die overheid en dan wordt onze organisatie half zo groot. Ja. Dat is waar de fout zit. Bent u met ruzie vertrokken of zo? <laughs> nee, ik ben niet met ruzie vertrokken. Ik heb, dit, dit, alles wat ik nu zeg, dat, uh, dat weten ze. Ik heb dat altijd uh, heel duidelijk gecommuniceerd. En uh, alleen ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk op een moment dat je zegt: ja, jongen, dit moet maar eens naar buiten toe. Ja. En dat komt ook omdat we aan de vooravond staan, omdat het nieuwe kabinet over 3 miljard, te duidelijkheid, 3 miljard subsidie voor de maatschappelijke organisaties gaat beslissen. Ja. Dus of u zegt eigenlijk: u zegt eigenlijk met zoveel woorden, uh, met uw achtergrond, dat de. Uh, VVD, want de VVD zegt telkens... dat kan echt wel met minder als je het doelmatig inzet. Bovendien, de overheid hoeft niet alles te doen. Ook particulieren kunnen dat doen op projectbasis... zoals u net zelf zegt, dat de VVD gelijk heeft. Nee, kijk, de, de VVD wil het gewoon dat budget omlaag doen. Daar ben ik helemaal op die manier geen voorstander van. Het gaat erom dat je dat eventueel zou kunnen doen... indien je ook de rest van het Nederlandse beleid keihard aanpakt. Dat je je belastingklimaat aanpast... Waardoor arme landen gewoon ook echte mogelijkheden krijgen. Die Nederlandse multinationals aanpakken. als die nog steeds met kinderarbeid werken en dat soort dingen. En dat wordt niet gedaan. Het gaat dus om een integraal beleid. En de VVD die wil het alleen maar schrappen, dat is niet goed. Dus het met... mag best minder als je dat compenseert met een integraal beleid. En dan kan het minder Nou, het gaat niet of het voor minder kan. Het gaat erom dat, dat, zegt dat u je net zelf. integraal zelf. Nou, als je bereid bent om allerlei andere ja. dingen te Dan aanpakken. kan het minder dan kan het. niet, natuurlijk. En dan zegt u, dan kan het ook voor 0,5% van het bruto nationaal product? Ach, dat percentage, dat moet, dat, dan moet je in, dat, in die integraliteit moet je daarnaar gaan kijken. Ja, maar, maar u, ik herhaal ik, ik wat u net zelf zegt. Maar op, ik, ja, het gaat erom dat je alleen die focus maar op die 0,7%. Dat is geen te Maar ik herhaal dat u net zelf zegt, dan kan het ook voor 0,5%. Dan zou het eventueel ook voor 0,5% zijn. Ik, ik, ik zie er wel voor 0,2%. Maar dat ligt er maar aan hoe integraal je dat. Hele beleid uh, gaat, uh, gaat benaderen. Met andere en woorden, andere organisaties moeten daar een harde, harde positie innemen naar de overheid. Juist, met andere woorden, het moet gewoon helemaal op de schop, helemaal opnieuw beginnen uh, en uh, herdefiniëren waar het beleid voor staat. En al die uh, subsidieverslaafde organisaties, zoals u ze noemt, uh, die moeten dan maar weg. In ieder geval een stuk kleiner worden en gewoon een eigen financiering op orde gaan brengen. Met, met, er moeten weer maatschappelijke organisaties worden die de band met de achterban met de maatschappij, dus gewoon weer herstellen. Frank van der Linden, oud-bestuurslid van PARTOS, de brancheorganisatie van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Ik dank u, zeer. Hartelijk gedaan.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 De 62-jarige Adrie van der Broek, dames en heren, werkte 48 jaar als metaalbewerker in de bouw. Vandaag gaat hij met lood in de schoenen met pensioen. Hoort u in deel 1 van Grijsgebied in een reportage van Marcel Dekker. Dit had jij niet verwacht, hoewel. Nee, nee, Totale verrassing. Ja. Hoe laat ga je naar je werk doorgaat? Naar mijn werk, half zeven. Ja, en toen? Kom je uit je bed om half zeven? Dan kwam ik kom uit bed en toen werden er uh, ballonnen opgeblazen voor het huis... en uh, een boog en er wordt eten bezorgd. Het is misschien wel een van de meest ingrijpende veranderingen. Het afsluiten van je werkzame leven. De een kijkt er al jaren naar uit... De andere probeert het voortdurend voor zich uit te schuiven. Maar dat onvermijdelijke pensioen komt er voor ons allemaal. Uh, dan hoop ik toch nog een heleboel leuke dingen te kunnen gaan doen. Het, het komt zoals het gaat, denk ik dan maar. Ik denk, ja, op een gegeven moment moet het ook afgelopen zijn. Dat is wel goed. Voor de 62-jarige Adrie van den Broek komt het nu al. Op een vrijdagochtend wordt hij opgehaald op weg naar een laatste dag werken. Waar ben je nou naartoe gebracht, Adrie? Ze hebben me naar Wateringseveld gebracht. Daar moest ik vanmorgen gaan werken en... Uh... Ja, nu, Sowieso. nu ben ik er op een andere manier terecht gekomen. Ja, in een prachtige auto een met op de zijkant dragen. een sticker Fut express Fut express inderdaad. Dat is een grote verrassing en, voor jou. Uh, het was voor mij een grote verrassing. En het werk wat ik doen moest, dat wordt door mijn collega's gedaan. Die zijn al bezig. Ja, dus je mag gewoon lekker toekijken zometeen. Je mag even toekijken, denk ik. <laughs> ik mag het ja. laatste hek plaatsen, denk ik. Ik heb begrepen dat jij dat werk uh, toen je begon bij Van Wijnen uh, ook deed, hè? Ja, dat doe ik al 18 jaar 18 jaar. Metaalwerk in, in de werkplaats uh, fabriceren en dan uh, vaak op de bouw uh, plaatsen. Ja, want wat is dat voor bedrijf van Wijnen? Waar bracht dat bedrijf jou voortdurend naartoe? En dit soort nieuwbouwwijken? Na vele nieuwbouwwijken. Dat is zenuwachtig. Een bedrijf. Ja, een klein beetje. Klein beetje wel Ja, he? <laughs> ja het is toch een heel uh, ja, gedoe. Een bijzondere dag. En het is een bijzondere dag, ja, inderdaad. Het sluit wel een periode af, hè? Ja, wel, na 48 jaar. Dat is bijna een half eeuw. Uh... Ja, je hebt 48 jaar gewerkt. 48 jaar gewerkt. En waarvan 18 jaar bij dit, dit, bedrijf, jaar bij dit bedrijf, bedrijf. Ja, bij dit bedrijf, ja. Wat zeggen jullie? 48 jaar te laat. <lacht> <lacht> Elke <morgen>. ochtend. Ja? ja? En uh, twee keer een bedrijf van 15 jaar. Dus ik heb drie bazen gehad. Uh... Ja. Jeetje dus dat is redelijk weinig eigenlijk. Maar dat is wel mooi. 48 jaar werken en dan de kappen eigenlijk. Ja, ja, dat is echt een, een rare waarwording. Ja. Je moet je leven wel opnieuw gaan indelen straks. Jawel. Heb je er al een idee over? Wat ja, je wil gaan beetje, doen straks maandag als je wakker wordt? Een beetje vrijwilligerswerk, een beetje hier en daar helpen. Een beetje technisch werk verrichten en van alles. Ja, je wil wel gaan aan de slag blijven? Ik wil wel aan de slag blijven, want ineens stoppen dat, dat, dat is niet goed voor de mens.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 Dat komt door de goede pensioenregeling eigenlijk, door de opbouw van 48 jaar. Je laatste hek. De laatste hek wordt geplaatst. Aanvast het Je ja. ding onthullen. Houd het nummer af ja. voorzichtig. Kijk uit. Voorzichtig. Wat zien we daar? Wat heb je onthuld? In mijn eigen hoofd. wel. Is het mooi? Ja. Wat staat er nou onder? Het is helemaal te gek, Adrie Paas, is de laatste laatste. Heel mooi. Nou zie jij er natuurlijk nog jong, fris en fruitig uit. Dank je wel, dank je wel. <laughs> maar denk je er wel eens over na, over je pensioen? Als je Adrie vraagt, heb je wel eens nagedacht over je pensioen? Dan zegt hij, nee, eigenlijk nu pas... Nog zeven jaar? Nog zeven jaar. En kijk je ernaar uit? Of, uh... Ondanks dat ik het naar mijn zin heb op mijn werk altijd. Want ik heb zoveel te doen thuis. Ja? <laughs> en ik barst van hobby's. Vier decennia in de bouw heeft Adrie van den Broek een vervroegd pensioen opgeleverd. Het begint een zeldzaam fenomeen te worden. Zeker nu de overheid aanstuurt op lange doorwerken. Dat is goed voor het betaalbaar houden van onze sociale voorzieningen. En te rechtvaardigen omdat we allemaal ouder en gezonder oud worden. Toch? Ja, dat is een lui denken. Dit is een oversimplificatie. Uh, en ja, ik probeer uit te leggen dat de levensverwachting, de winst daarin, ligt bij de zieken. Die kunnen door betere behandeling, door betere diagnose, kunnen ze langer leven. Nou, dat is allemaal winst, maar het betekent niet dat mensen gezonder zijn geworden. De aannames over oud en gezond. Morgen in het tweede deel van Gijs en opnieuw een bijdrage van Marcel Dekker. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen -nederland Straks gezocht biograaf voor premier Jelle Zelstra. Eerst nu het van humeur, hier is Henk Westbroek. Time is on my side. Tot niet al te lang geleden was het gebruikelijk een bestuursvoorzitter een bestuursvoorzitter te noemen en een algemeen directeur... een algemeen directeur. Dat is ouderwets. In het kader van de alomtegenwoordige transparantie... ben je tegenwoordig een CEO als je bestuursvoorzitter van beroep bent. Dat nog niet iedereen het geestelijk automatisme ontwikkeld heeft... om bij een CEO, een chief executive officer... onmiddellijk aan een algemeen directeur te denken is de maatschappelijke prijs die voor deze vorm van taalgebruik betaald moet worden. Het is niet anders. Daar staat tegenover dat de prijs die een CEO voor zijn diensten in rekening mag brengen... in de regel hoger is dan die van een eenvoudige bestuursvoorzitter. Wat terloops begrijpelijk maakt waarom eenvoudige bestuursvoorzitters... zich zeg maar wat graag CEO's laten noemen. Op de dag van de duurzaamheid, vorige week woensdag, maakten tien topbestuurders, waaronder de CEO van de ASN Bank, de CEO van de Nuon en de CEO van Ernst Jong, met gepaste trots bekend dat ze, om de duurzaamheid te stimuleren, vrijwillig tien volle dagen op een low-car diet gingen. Tien hele dagen van 24 uur. Wat een low-car diet precies is, was mij niet in één klap duidelijk, maar ik begreep uit de vele interviews die ze in het kader van hun toegepaste duurzaamheidsbesef gaven dat ze tegen de chauffeurs van hun dienstauto's hadden gezegd Heren, neem maar tien verplichte vakantiedagen op, want die komende tien dagen gaan we elke dag gewoon met de bus of de trein naar ons werk. Dit offer waren deze CEO's bereid te nemen om aan iedereen die geen CEO is... voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat je in beginsel... door gebruikmaking van het openbaar vervoer of desnoods de fiets... elke dag opnieuw, gewoon op tijd, op je werk kunt komen. En ook dat zelfs CEO's mensen zijn voor wie het begrip duurzaamheid... in het bestaan van alle dag immense gedragsgevolgen heeft... Ten days a year, en kwesbroek Morgen het ochtend van Mart Smeets. Say that I thank you for your kindness. It's just the way you are. The sympathetic things you say and do. Made me love you from afar. Now I need to know.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 You wear. I just love the way you Red met Stee. Vier minuten voor half elf, dames en heren. U luistert nog altijd naar de KRO op Radio 1. Altijd aan een biografie willen schrijven over een premier? Meld u dan zo snel mogelijk bij het Biografie-instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Die zijn namelijk op zoek naar een biograaf voor oud-premier Jelle Zelfstra. Hans Renders, goedemorgen. Goedemorgen. Ik bent de directeur van dat Biografie-instituut. Ja. Uh, wa waarom zoekt u iemand om een biografie te schrijven over een premier die dat vijf maanden is geweest? Ja, maar dan doet hij je Zelsa wel een beetje tekort, want Zelsa is een hele belangrijke man geweest. Hij is niet alleen een paar maanden premier geweest. Maar Hij is ook nog president van de Nederlandse Bank geweest. Zeker. Noemen. Hij, heeft, hij is minister van Financiën geweest. Hij Zeker. heeft heel veel gedaan, zoals dus zoveel Nederlanders aan het internationale bank- en geldwezen. Er zit een geweldige uh, partijgeschiedenis van de AAP achter. Kortom, uh, uh, saaiheid is, uh, is niet uh, in de buurt. Nee, maar als het dan zo'n belangrijke man was... en dat was hij, natuurlijk... Uh, ja. waarom is er dan geen biograaf te vinden tot op heden? Nou... Uh, Pas, uh, de advertentie komt nog in de krant. Dus hij heeft een heel klein berichtje in de NRC gestaan. vandaar dat wij nu elkaar een de telefoon hebben. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk dat het storm loopt. We hebben dit wel eerder gedaan. Kijk, als je iemand zoekt, dan, dan zeg je... wij zoeken een biograaf. Dat is ook helemaal waar. Maar het is niet zo dat wij nu wanhopig al jarenlang op zoek zijn... naar een biograaf die er zelf staan. Nee, dan maar, hij, maar hij is tot op heden op. nog niet opgestaan. Ook niet ja. voordat u met de zoektocht begon, zal ik maar zeggen. Nee, dat, dat, dat, is, dat is waar. Dat zal waarschijnlijk wel te maken hebben... omdat het zo'n ingewikkeld verhaal is... Ja. Want je hebt niet iemand nodig die goed kan schrijven, dat geldt voor elke biograaf. Je hebt ook niet alleen een historicus nodig of een, of een politicoloog. Maar je hebt ook iemand nodig die een balans moet kunnen lezen. Ja. Dat, dat combinatie... lijkt me allemaal niet zo makkelijk. Nou staat nee, in de vacature dat die biograaf, een biograaf 48 maanden de tijd krijgt, 30 uur per week. Ja. Um, is nou, dat... we werken wel iets harder dan 30 uur per week hoor, maar goed. Nou ja, goed, oké, okay, maar 48 maanden, lukt het daarin? Ja, dat, uh, we hebben enige uh, ervaring. We hebben ondanks de biografie van Dom naar Nieuwhuis, Die man heeft er ook vier jaar over gedaan en is nu genomineerd voor de Liberusprijs. Ja, we hebben eindelijk uh, Krul en Mulder gedaan, precies 48 uh, maanden. Ja. Dus dat moet uh, goed gaan. Dan zeg ik er maar een beetje omscheiden bij. Met een goede begeleiding gaat het zeker goed. Juist. Wat verdient zo iemand die dat uh, moet gaan schrijven? Ja, dat is een oplopend uh, tarief... Uh, vroeger deed je dat uh, op een achterkamertje voor eigen rekening. Ja. Nu heb je de hele universiteit, de werkplek en uh, alle faciliteiten. En je begint inderdaad met het eerste jaar iets voor 2000, ruim 2000 euro bruto. Dus dat is heel weinig. Ja. Maar het laatste jaar is dat zo'n beetje uh, verdubbeld. Dus het is zeker wel... Een, en de een recette natuurlijk al. uiteindelijk als het boek uitkomt. Maar goed, uh, ja, als u een zeker. politicoloog wilt of een econoom of een uh, geschiedkundige... Ja, dat zijn ja. mensen die doorgaans toch meer verdienen dan 2000 euro bruto in de maand, hè? En toch, uh, het verbaast u misschien, maar uh, wij hebben altijd enorm veel respons. Uh, we hebben, Die is nu bijna klaar, de biografie van uh, Lou de Jong. Ja. Er waren meer dan 100 serieuze uh, kandidaten. Goed. Ik noemde net al even uiteindelijk Willem Dat staat ook op de 80. Dus nee, daar maak ik me helemaal geen uh, zorgen over. Tenminste, niet over het aantal sollicitanten. Goed. Maar deze keer is het wel moeilijk. Deze keer is het wel moeilijk. Dat geef ik onmiddellijk toe. Vanwege die kwaliteiten die ik net noemde. Die moeten allemaal één. Nou hebben wij natuurlijk ook de een goede opleiding, ook een goede economische opleiding. En ik doe ja. het ook niet alleen, daar dus is een heel team omheen. Ja. Maar desalniettemin blijft het een vrij ingewikkelde klus. Goed, houd de krant in de gaten, dames en heren, want de vacature verschijnt binnenkort. En hou ons op de hoogte van het vinden ja. van de biografie, biograaf van Jelle Zelstra. Hans ik. Renders, directeur van het Biografie Instituut, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik dank u zeer. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Snel door nu naar lijn 1. Heb ik het genoegen met Jeroen of met Naida? Goedemorgen. Met uh, Jeroen zelf, Sven. En misschien heb jij nog eens een keer het genoegen om Holleder aan tafel te krijgen in oog en oog. Wij gaan er in Maastricht, daar staat de bus, mee pra over praten met uh, een hoogleraar. en haar studenten. Maar eerst het nieuws met Jan van de Putten. Misschien, uh, Radio 1. Het NOS-journaal. De NS komt met een nieuwe chipkaart voor blinden en slechtzienden. Met die kaart hoeven ze niet meer in- en uit te checken op perrons. Alle treinvervoerders in Nederland doen mee met die nieuwe chipkaart. De Hanselijn tussen Lelystad en Zwolle is klaar. De laatste rails zijn gelegd en daardoor kunnen de treinen vanaf december op het nieuwe tracé gaan rijden. De NS en ProRail hadden afgelopen drie dagen treinverkeer rond Zwolle stilgelegd. Voor de laatste werkzaamheden reizigers moesten daardoor met bussen rijden. En bij een gewapende overval op een gokhal in Beverwijk... is een overvaller gewond geraakt door een politiekogel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Er zijn bij die overval in Beverwijk drie verdachten aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Misdaad, de afkeer, de bewondering, de lessen. Eind april 1881 schoot Henry McCarty, alias William Bonney, bijgenaamd Billy the Kid... in het plaatsje Lincoln, New Mexico, zijn bewakers James Bell en Bob Ollinger dood. Zo kon hij ontsnappen uit het gerechtsgebouw waar hij gevangen zat na de moord op een sheriff... Pas geleden keek ik op een reis door New Mexico door het raam van waaruit hij geschoten had, Billy. Het was totaal anders dan in de film die erover is gemaakt, Pat Garrett en Billy the Kid. Want zo is het verschil tussen romantiek en werkelijkheid. De Kid ligt begraven in de buurt van de plek waar Garrett hem doodschoot op 14 juli 1881. Fort Sumner, ook in New Mexico. Zijn grafsteen is vaak gestolen. Er staat nu een soort kooi omheen, ruim 130 jaar na zijn dood. Billy the Kid is nog steeds een held in Amerika. Zo kan het gaan met schurken, ook in Nederland. We lezen erover in thrillers, we zien ze in crime-series. Het wordt even anders als ze levend en wel heel echt op de televisie verschijnen. Zoals Willem Holleder afgelopen vrijdag in de college tour. In de Utrechtse Uithof mochten studenten rechtgeleerdheidsvragen stellen tijdens het college. Een meet and greet met een BC, een bekende crimineel. Heel interessant voor nieuwe Moscoviciën. Het was ook leerzaam voor jonge criminelen. Ik vond het een interessante uitzending... ook door de gewoonheid van een omstreden misdadiger... Geen held. Wel een man die zo open mogelijk over zijn misdaden sprak. Wat hebben wij, gewone burgers, geleerd? Daarover zijn we met de schoolbus van lijn 1 afgereisd naar Maastricht. En daar praat ik met Corinne de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie... en haar studenten die zich buigen over diagnostiek en behandeling van daders en slachtoffers. Praat mee over de lessen van Holland, Holleder. of wat hij ons en u niet leerde. op nummer 0800 1121. Tweet naar lijn1 of mail naar lijn 1 Loft u wel eens? Nee. Bent u wel eens heel erg boos op mensen? Ja, iedereen is wel eens boos. Scheldt u ze wel eens helemaal verrot? Ja, schelden doe ik wel. Ja. ja. En is dat dan bedreigend? Naar mijn mening niet. Komt u dichtbij iemand staan? En nee. In het gezicht? Nee. Uh, ik vraag dat omdat in datzelfde requisitor meneer Plooy een aantal incidenten opschrijft. Ja. Van mensen die over u gezegd hebben. En toen heeft hij me in elkaar geslagen. Ja. Een haven bij IJmuiden, daar is dat gebeurd met ja, iemand. Dat klopt. Klopt dat? Die heeft u, ook, u heeft daar ook mensen in elkaar Die hebben ze een klap gegeven, ja. Wat vonden jullie ervan? Van de bel. studenten van mevrouw De Ruiter. Ja, kijk, kijk, jij maar eerst als eerste daar. Want ik heb hier echt een bus vol, een En vol. Uh, Ik vond uh, vooral zijn, zijn non-verbale communicatie, de manier waarop hij daar zat... en hoe hij keek, en vooral zijn volledige emotieloosheid erg tekenend. Hij draaide er toch niet helemaal omheen, al draaiende in zijn stoel. Al draaiende in zijn stoel, ja. Nou ja, hij ontweek veel vragen... Hier wil ik niet over praten, hier heb ik geen commentaar op. Vooral de liquidatie, de vragen daarover, hè? de liquidaties. Hij wil, hij wil eigenlijk alleen praten over de misdaden waarvoor hij veroordeeld was. Ja. Jij hier vlak voor mijn neus? Ja, ik denk dat is best wel begrijpelijk, aangezien de situatie in die hij zit. Maar ik uh, kan alleen toestemmen, er zijn communicatie, verbaal en non-verbaal, um, was... Echt bijna perfect. Ik denk dat het zou een heel goede leervideo kunnen worden voor een politicus of voor een vakleik communicatievaardigheden. Dus hij gebruikt echt super veel technieken. En ja, gewoon op een natuurlijke manier, of het, het bewust of onbewust doet, weet ik niet, maar het is echt prima. Jij nog? Ja, het leek ook alsof hij een soort van directeur was. Uh, hij was heel. Um, heel zakelijk en. Um, ja, gewoon weinig emotie. Ook als ze hem vroegen over uh, dat, over dat uh, slaan en elkaar slaan. Het eerst zegt van. Ja, ik uh, sla niet zo snel mensen in elkaar en ik plof niet zo snel. Maar uiteindelijk hoor je dan wel uh, verhalen over dat die uh, mensen in elkaar sloegen in een café. En de mensen heel erg zich bedreigd voelden. Ja, dat voelen mensen zich niet zomaar. Hoogleraar forensische psychologie zelf, Corinne de Ruiter. Uh, wat vindt u van deze observaties van de studenten? Ja, nou, ze zitten bij mij in de klas. Dus euh, ze, ze kunnen al aardig goed observeren. Dat ben ik ze aan het leren. Ik haal, ik haal vooral het non-verbale ja, eruit. Dat ja, vind ja, ik interessant. Ja, ja, nee, dat, Want hij, dat zei de, hij zei genoeg. Hij zei genoeg. Uh, en het is natuurlijk logisch dat hij niet gaat praten over zaken... waar hij mogelijk nog uh, ja, uh, iets op zijn kerststok heeft. Maar uh, ik vond ook dat er waren wel momenten dat hij even wat meer emotie liet zien. Dat was dan als toen hij sprak over zijn vader en de rol van zijn vader in zijn jeugd. Maar in het algemeen was het toch heel erg uh, afgemeten. En hij was ook heel erg in control, vond ik... Uh, en dat is natuurlijk toch voor iemand die zo'n verleden heeft, uh, ja, toch wel opmerkelijk. Wat mij verder ook opviel was dat de vragen vond ik niet altijd even sterk. Want kijk, als je, wil, als je emotie wil uitlokken bij iemand, en dat wil je natuurlijk toch, dan moet je ook een beetje andere soort vragen stellen. Dus het waren allemaal juristen, dat snap ik ook wel, want uh, ze waren in de juridische faculteit. Maar Kijk eens van, nou, uh, ja, bijvoorbeeld een vraag van... nou hoe vond je het nu in de gevangenis? Hoe was dat voor je? Nee. Je hebt zoveel jaar in de gevangenis doorgebracht. Ben je tot één keer gekomen? Heb je nagedacht? Wat heb je eigenlijk gedaan in die gevangenis al die tijd? En dat zou vragen geweest zijn, die, die had ik hem absoluut gesteld. En ik denk ook dat je dan iets meer, hopelijk, van zijn, uh, ja, zijn binnenwereld uh, leert kennen. Nou, ik beloof dat we hem ook nog een keer in de bus vragen. Maar hij heeft ook het een en ander geroepen over de Spijt die hij had op zijn 54ste. Nu ik 54 ben, heeft hij maar natuurlijk ook gelijk. Uh, Ergst is het geweest voor doderen, vind ik. Heineken was best wel sterk. en uh, het was sterker dan dat hij nu hier doet voorkomen. Maar het neemt niet weg dat het gewoon niet had kunnen moeten gebeuren. Daarmee geeft hij dus ook iets aan over die ontvoering van ja, toen. Ja. Ja, wat hier heel... Een lichte vorm van toegefelijkheid. Ja, maar zitten. wat hier heel dubbel in is... Hij zegt dus eigenlijk... Hij geeft eigenlijk de schuld of het, of het feit dat ja meneer Doderer was dan zielig, Maar meneer Heineken die kon het wel aan bij wijze van spreken. Ja, die was sterk. Ja, dat is natuurlijk een drogredenering. Want jij hebt iets vreselijks gedaan. En of iemand zogenaamd sterk is of niet. We weten dat zoiets enorm traumatiserend is. En ook iemand die op dat moment misschien sterk lijkt. Die kan daar nog jarenlang last van hebben. Ja, maar heeft dat misschien te maken ook dat hij een soort hiërarchie heeft. Een, een ranglijst. Een, een, een meetlat van zwakke en sterke mensen. Dat zou heel goed kunnen, maar het betekent ook dat hij dus eigenlijk nog steeds niet echt de schuld uh, op zich neemt, want hij zegt van nou ja, die kon het wel aan en daarmee doe je natuurlijk toch ja, geen recht aan wat hij werkelijk meneer Heineken heeft aangedaan. We hebben een mailtje van Niels Bosman die zegt we hebben niks geleerd over verdere feiten, daar zweeg hij over. Wel hebben we kunnen zien dat misdaad een enorme aantrekkingskracht heeft op vrouwen en de media, redelijk semi-verliefde studenten die me al te graag een vraag wilden stellen en de media die er bovenop springt. Mijn dochter uit Utrecht die zei van ja allemaal van die UVSV-trutjes die uh, bij de hand willen doen. Is dat zo? Ik, ik kijk even naar de dames. Zijn jullie semi-verliefd op ja. uh, Holleden geworden? Absoluut niet. Ik zou er echt niks meer willen doen. <laughs> geen, uh, geen vriendjes potentieel. Uh, nee. nee. Hey, mijn Corine dan. Um, Corine de Ruiter, de hoogleraar. Die aantrekkingskracht, ik had het ook al in mijn inleiding over de fascinatie voor dit soort mensen... die is er wel. Ja, ja, dat is waar. En dit was dus ook eens een keer, zoals ik zei, een echte... Ja, dat is absoluut waar. We weten ook uit, uh, uit, uit onderzoek en uit de praktijk... dat uh, dit type mannen, dus toch echt ja, macho's... hoog in de hiërarchie, in de criminaliteit... die hebben absoluut een aantrekkingskracht op Macht trouwen. is erotisch. Ja, ja, en ook dit soort macht, zeg maar, de, maar dan in, ja, de, in de verkeerde hoek. Maar die is er wel. Ja. En je ziet ook dat dit zijn de type mannen... die, nou ja, die krijgen allemaal uh, fanmail als ze in het gevangen zitten. En soms trouwen ze als ze in de gevangenis en die zitten met een vrouw die... Uh... Heel erg verliefd is. Ja, dat, dat gebeurt. Ja, nou, ik denk ook aan alle liefjes van elke poon. Maar dat is dan weer de film, nietwaar? Uh, u kunt hierover meepraten op 0800-1121. 0800-1121. Uh, laten we eens even verder gaan over uh, zijn wording. He, hij heeft het daar dan geroepen over hoe vaak hij wel in elkaar geslagen was. Hoeveel slechte vriendjes hij had in de Jordaan. Dat de media en vervolgens, nu hij eenmaal weer vrij is na al die wandaden, hebben gemaakt. Wie hij is. Um, hij zei er zelf dit over. Hoe hij naar dit leven is gegaan. Met dit dochter toen we in die ontvoering meegaan. Hoe kom je nou van een normaal leven naar dat leven? Uh, ja, dat is een uh, dun lijntje. En... Ja, maar ik maak het ook niet, die stap. Ja, ja. dat klopt. Ja, dat maar klopt. wat heeft u daar nou over te zeggen? Uh, die stap is gemaakt omdat ik uh, ja, toch op dat moment anders dacht. Toen was ik jong en toen dacht ik dat dat kon. Wat wilde u dan? Geld of macht ja, of... Ja, geld. Oké, okay, maar u vond dat u nooit genoeg had? de Ruiter, um, wat geeft hij hier aan? Is het eerlijk? Ja, ik, ik herken ik, daar wel iets ja, in, Ja, ik hoor. vond dit wel heel eerlijk. Um, ik denk alleen ja, dat dat dunne lijntje, die vraag van waarom kon hij zich zo afsluiten dus voor ja, de gevoelens van de mensen die die afpersten. Want ook die Heineken ontvoering is natuurlijk gewoon een afpersingszaak. Ja. Uh, dat hij ja, ructiesloos uh, die mensen ja, uh, in doodsangst laat verkeren gedurende een aantal weken. En hij geeft dan ook vervolgens weer de media de schuld dat het zo lang geduurd heeft. En de politie. En de politie. Maar hij en... geeft ook iets over zijn naïviteit aan. Is dat het begin van een fase waarin die uh, langzaam groeit naar psychopathologie? Ja, ik weet niet. Kijk, wat wij zien bij, bij dit soort uh, type criminelen... die dus echt ja, vrij gewetenloos hun eigen uh, geld, macht, et cetera... Uh, proberen achteraan te gaan, is dat ze um, ja, eigenlijk al jong... Dat geleerd hebben en dat dat, dat, dat werkt. Dat met dat een, ook... een strategie is die werkt. En ze sluiten zich dus af voor hun eigen gevoelens. Dat zag je ook in wat hij vertelde over zijn uh, relatie met zijn vader. Hij, hij had zoiets van, nou ik laat me niet meer raken daardoor. Ja, en dat kan een soort overlevingsmodus worden die dan zich verder zet in, in een crimineel... Uh, ja, een criminele carrière. Werd hem ook gevraagd of het aangeboren was. Denkt u dat uh, criminaliteit dat, uh, een aangeboren kenmerk is? Of dat het echt een keuze is geweest? Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Ik denk niet dat het aangeboren is. Dat zou belachelijk zijn. Maar zijn wel allemaal factoren die een rol spelen natuurlijk. Hè? Waar iemand geboren wordt, uh, hoe die opgroeit, wat voor vriendjes die heeft. En noem maar wat op. Hè? En in mijn jeugd zijn er heel veel vriendjes dat ik, uh, aan de heroïne gegaan. Ga en noem maar wat op. Ja, dat is een keuze die je maakt. Maar wordt wel natuurlijk ingegeven door de buurt waar je woont. Hoe je opgroeit en noem maar op. Dat klinkt, dat klinkt. Sorry, Twan, dat ik er doorheen praat. Dat, dat klinkt eigenlijk heel rationeel. Ja, eh, zijn wat, wat, wordingsfactoren. Ja, maar wat hij hier vertelt, dat is ook zijn werkelijkheid. Uh, hij komt uit die Jordaan. In die tijd uh, misschien ja, een, een achterstandsbuurt. Uh, waar hij uh, ja, het, het moeilijk had. Uh, en... Ja, dat, uh, hij vluchtte ook uit huis, dat, dat zegt hij ook. Hè? Van, hij ging maar de straat op, want thuis was het niet te hard. Naar een sportschool, ja, om en... de kracht te vinden om zijn vader zelf in elkaar te rossen. Ja, ja, Dus ja, wat, wat, wat, misschien is het deep down wel een hele gevoelige jongen... die het gewoon zoveel eelt op zijn ziel heeft gekregen... dat hij uh, dit als enige uitweg zag. Dat kan ook. Wij hebben ook dit soort mensen wel in therapie... En dan moet je soms heel diep teruggaan naar ja, eigenlijk dat verleden. En dat ze zich realiseren van oh, ik ben eigenlijk gewoon mijn vader geworden. En dat wilde ik nou juist niet. Ik wilde niet, maar ik ben eigenlijk in ja, de manier waarop ik geleefd heb. En dat zegt hij ook wel ergens een beetje impliciet. Behalve dan, hij maakt een uitzondering voor zijn eigen kind of kinderen. Zegt hij, ja, die zou ik absoluut niet slaan. Maar anderen, die slaat hij wel met gemak in elkaar. <lacht> en daar lijkt... praat hij ook uh, ja, over alsof het niks is. Sla nooit een kind. Dat doet me denken aan, aan, aan de lieve mensen die toch ook uit de Jordaan komen. We kennen ja. ze allemaal ja. van onder die oude Westen. Ja, ja, ja. De, de, vandaar hè, dat dat lijntje zo dun is. Ja, maar dat is ook zo. is toch ook weer een hele droge observatie? Ja, maar ik, ik denk dat dat wel zijn realiteit is geweest. En we weten ook... Bedoel, wij doen zelf onderzoek ook uh, hier naar, naar jonge criminelen... dus die al onder de twaalf... als uh, ze nog niet strafbaar zijn, maar wel... Uh, misdrijven plegen. En dat zijn vaak kinderen uit moeilijke multiprobleemgezinnen... in een slechte buurt. En dan hangen ze rond met wat oudere vriendjes... die al in de criminaliteit verzeild zijn geraakt. En dan ja, kan het echt van kwaad tot erger gaan. En dat gaat sneller dan je, dan je zou willen. Ja. Jongens, uh, waar dit allemaal zo cool wordt verteld... vonden jullie het misschien ook ergens schokkend? Of was het dat nergens, die uitzending van Vrijdag bij Twan... Het college. Um, schokkend? Weet, ja, weet ik niet echt direct. Um, je hoort natuurlijk ja, meerdere verhalen. En uh, je, je, ja, je ziet wel hoe hij dingen heeft gedaan. En natuurlijk ook hoe hij die mensen heeft vastgebonden daar. En er werd ook de vraag gesteld waarom hij ze niet fatsoenlijk heeft behandeld. En waarom hij ze heeft vastgebonden... Uh, en in een, uh, op een uh, vies matrasje mm -hmm. heeft neergelegd mm -hmm. in een klein hokje. Dat is natuurlijk schokkend wat hij heeft gedaan. En uh, dat hij dat nu ook zonder al te veel spijt uh, op terugkijkt. Onthullend was misschien dat hij ook dingen absoluut niets wilde zeggen. Zodra het woord liquidatie viel, uh, ging hij dicht. Corinne. Yeah. Ja, dat lijkt mij ook verstandig als ik meneer Holleder was. Ik denk, ja, er zijn, natuurlijk zijn naam wordt genoemd in, in allerlei uh, ja, zaken... waar mensen uit het criminele wereldje in Amsterdam uh, ja, om het leven zijn gekomen... en... Ja, ik, ik, ik, ik weet daar verder niks van. Ik weet de details niet, ken die dossiers niet. Maar goed, ja, misschien wordt hij nog wel uh, een keer weer aangeklaagd. En dan moet je maar zo min mogelijk loslaten. Maar ja, het mij. is wel duidelijk dat ze er nog niet klaar mee zijn. Nee. En, en hij ook niet. Uh, in, in hoeverre is, want we zitten hier dus bij de Universiteit van Maastricht. Is dit nou een interessante case? Is dit nou iets wat standaard gedraaid zal worden door u in nieuwe klassen met studenten? Mm. nou wij hebben, wij hebben al eigen interessante Cases waar we, Vertel. Nou ja, waar we, Misschien wel interessanter dan deze? Ja, dat zijn dan mensen waar, waar we veel meer van weten. Hè? Kijk, Ik zou natuurlijk het liefste meneer Holleder ook echt willen onderzoeken als forensisch psycholoog. Dus is echt de test die wij standaard doen. Om te kijken van nou ja, wat, wat is er nu eigenlijk met hem? Waarom is hij zo geworden? En dat gaat dan wel een tandje dieper dan uh, een uurtje in college tour. Maar wat is het eerste wat u dan zou willen weten van hem? Als u hem nou eens fors onder handen kunt nemen. Uh, nou, ik zou eigenlijk willen weten wanneer het begonnen is. Wanneer hij echt begon met... Uh, ik, ben, ik ben benieuwd of het al begon, zeg maar het criminele handelen... Uh, toen hij heel klein was, dus zeg uh, 6, 7, 8... of dat hij toch uh, nou ja, pas ging doen toen hij met die korf van hout... en dat soort types rond ging hangen. Dat is een belangrijke vraag. Over de vraag. Jordaan is al genoeg gezegd. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is toch de vraag van... Uh, want als hij heel jong is begonnen, dat... Uh, ja, dat... Dan komt de hypothese in mij ook. Nou, dan zit er misschien toch ook wel iets in meneer Holleder zelf. Iets genetisch of iets... Ja, ja dat, het toch, dat hij zeg maar ietsje meer ermee geboren is dan... Uh, en dat weten ja, wij dan hij, weer uit, uit lange termijn onderzoek. Hij zoekt het toch in externe factoren meestal? Ja, die zijn er ook geweest in zijn leven. Dat is, dat is duidelijk. Maar ja, het is altijd... Hij zegt het zelf ook. Het is nature en nurture, omgeving en genen en... Gene en ja, maar hoeveel genen en hoeveel uh, omgeving, Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. En uh, nou, ik zou hem ook heel graag een aantal gestandardiseerde instrumenten die wij gebruiken. Een aantal vragenlijsten, een aantal indirecte testjes op de computer met hem willen doen. Om te kijken, heeft hij misschien ADHD? Uh, ja, we hebben allerlei, allerlei vragen Dat komen Heb ik niet erop. van hem geconstateerd afgelopen vrijdag? Nou, maar dat, dat kan je niet zo zien in een, uh, in een interviewtje. Hoor. Hij zit wel heel veel te wiebelen. Hè? Ja. Hij zat wel heel erg veel uh, heen en weer. En, uh, ja. Maar hoe groot achter de kans op recidive dat hij het weer doet? Dat weet ik niet. En is hij nog te helpen? Nou ja, wat ik net zei. Ik, ik zou wel interessant vinden om hem verder te onderzoeken. Om te kijken. van, ja, ik, ik, ik, wat, ik heel, wat mij heel erg opviel is dat, dat er waren dus die momenten dat hij toch ietsje meer van zijn emoties liet zien. En momenten dat hij echt zo heel erg afgemeten... en ook geen spijt en zo. Dus ja, als je nog... Ja, hij is nu 54 natuurlijk. Dat is wel redelijk oud, zeg maar, om nog aan therapie te beginnen. En misschien wil hij dat natuurlijk helemaal niet. En dat hoeft voor mij ook niet. Maar ja, je kunt wel, zeg maar... Ja, uiteindelijk toch ietsje meer van het verleden verwerken... waardoor je wat vrijer in het heden staat. En ook vrijer om, om niet allerlei dingen te herhalen op de automatische piloot... die je uiteindelijk toch alleen maar in de gevangenis en in de helende hebben gebracht. Ja, want dat heeft hij er wel duidelijk ook gezegd. Ja. Dat het een leven vol ellende was. Ja, dat is natuurlijk zo. Een gevangenis is... Ja, meeste mensen denken dat het een soort hotel is. Maar ik kom daar ongeveer elke twee weken een keer om iemand te bezoeken... En... Ja, ik vind het er vreselijk. Er zijn, begrijp ik net uit uw uitleg, ergeren dan Willem Holleder. Ook in de leerstof. Ja, ja, ja. Noem eens ja. een voorbeeld. Nou ja, welke, welke, welke leerstof willen jullie noemen? Ja, ja, jongens, jullie zitten al van. Uh, vertel eens, daar in de bus, daar achter in de bus. Ja, ik kan niet echt een voorbeeld noemen, maar um, ja. Wat ik van vrijdag um, heb gezien, ik vind het gewoon heel interessant. Zeker, ja, wij studeren deze master nu pas een, een aantal weken. Maar we hebben al um, ja, heel veel specifieke dingen geleerd. En ook testen leren gebruiken. En het is heel interessant om te zien hoe, hoe, iemand, um, hoe, hoe je daar nu al dingen van, van ja, niet kan zeggen. Maar wel een beetje kan inschatten. En dat vind ik heel interessant om, om te zien. En zeker als een persoon um, op deze manier op tv komt... Dus ja, dat vind ik heel interessant om te zien. Maar zoals de hoogleraar zei, er zijn ergeren. Heb je dat op les ook al gehad, Vander? Nou, we, hebben, we hebben verschillende... College daarin gehad? Ja, we hebben wel uh, video's gezien en um, uh, zaken um, voorgekregen... Uh, van mensen die, die echt verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En, uh, um, Echte ja. griezels? Ja, mensen die ik niet graag uh, in het donker tegen zou komen. Zoals? Nee. Ja, daar kan ik, kan ik geen, geen voorbeeld zo uh, 1, 2, 3 van noemen. En ik denk, ja, dat is niet, niet echt nodig nu. Maar, uh, maar daar zijn er ja, daar zijn er genoeg. En dat is wel, uh, wel schrikwekkend, ja. ja. Maar de educatieve waarde van dit alles van afgelopen vrijdag, kijk we even naar de hoogleraar, Corinne de Ruiter. Die valt dus mee of tegen? Nou, die, die valt. Tegen. En dat ligt met name aan de soort vragen die gesteld werden. Kijk, meneer Holleder werd vooral door juristen op allerlei juridische punten gevraagd. Uh, dus ja. van, nou ja, wat hebt u toen gedaan en dit en dat... En ik denk dat wij, ja, wij stellen meer vragen van... nou, hoe was uw kindertijd? En kunt u daar wat over vertellen? En ook dus veel Twan, meer open vragen. Dus Huis had allerlei studenten forensische psychologie moeten uitnodigen. Nou, ik denk dat die absoluut, die stellen andere vragen. En dan krijg je dus ook een ander gesprek. Dat is uh, absoluut waar. En ik denk dat het, uh, ja, ik, ik... Nou ja, we kunnen het nog een keer overdoen misschien. Uh. <laughs> wat heeft u dan gelet op een vervolgcollege voorlopig wel geleerd van hem? Dat het een heel complex persoon is en dat hij meerdere gezichten heeft. En dat is ook wat, denk ik, heel kenmerkend is voor, uh, voor criminelen. Dat ze dus aan de ene kant ja, heel charmant en... ja. Oppervlakkig wel, wel, wel aardig kunnen zijn. Oogschijnlijk zo op, gewoon. Ja, oogschijnlijk zo gewoon. En als je ze raakt op een punt van, nou ja, zeg maar, wat hij dan vertelt: van dat hij zo boos wordt en dat hij dan heel hard, dan slaat gaat, hij erop. Heel hard gaat schelden en eigenlijk ja, zichzelf niet meer in de hand heeft. Dat zei hij dan niet, maar ik denk dat dat wel zo is. Ja, en dat heeft denk ik heel veel met dat verleden te maken... en met alle klappen die hij zelf gehad heeft. U begrijpt het waarschijnlijk allemaal zo goed... of u luistert zo braaf mee uh, dat u niet naar de telefoon grijpt. Maar misschien zijn er nog vragen. Aan deze kant uh, heeft u opmerkingen 0800 1121 kan nog een paar minuten. Uh, mevrouw de Ruiter, u heeft ook heel veel in Amerika gestudeerd, rondgezworven. Uh, we kennen daar uh, nou, onlangs toch maar weer uh, dat, dat uh, grote geweld in uh, de bioscoopzaal, ja. bij de nieuwe Batman-film. Uh, komt zo'n man vervolgens dan ook gezellig op een, een college-tour bij een talkshow-host? Mm, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat... In Amerika zouden ze uh, dit niet doen. Uh, kijk, en sowieso, het format van college tour komt natuurlijk uit Amerika. En het is ook bedoeld, en dat snap ik ook niet zo goed... Uh, het is bedoeld om studenten bloot te stellen aan, ja, aan, aan helden... aan mensen die ja, iets gemaakt hebben van hun leven. En als je kijkt naar de mensen die er recent nog geweest zijn... zoals iemand als Desmond Tutu denk ik, ja, dat zijn inspirerende uh, mensen. En uh, ik, ik had zelf toen... En u ik... vond Willem Holleder dus niet inspirerend? Nou, dat weet ik. Wel potentieel wel interessant misschien. Maar ik zou eerder kiezen voor een ander format. Dus inderdaad, zoals hij straks Het ook Het kwam er nog niet helemaal uit, zegt u. Maar even bij Amerika Ik zou, ik zou Amerika één op één uh, setting. Ja, dus gewoon bij Sven, ja. Kokkelman, oog en oog. Maar ja. even gewoon bij Amerika blijven. één toch wel interviews met seriemoordenaars. Dat is waar. Maar die gaan, uh, dat zijn altijd één op één settings. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan de interviews die gehouden zijn... met um, die seriemodenaar Ted Bundy... vlak voordat hij uh, op, de, op de elektrische stoel uh, moest gaan plaatsnemen. Uh, die zijn gedaan door een uh, detective, criminoloog. Die zijn ook op internet te vinden, op YouTube... En dat zijn hele interessante gesprekken uh, geweest, die duren lang, die, die gaan echt heel erg de diepte in. En ik denk dat dat, ja, dat is voor ons als psychologen interessanter materiaal dan, uh, dan dit uur met, uh, met Holleder. Uh, u wilt nog wel tien uur eigenlijk, het begin is gemaakt begrijp ik <laughs> Nou, we zullen zien. <laughs> Wat gaan jullie vandaag doen? Gewoon naar les? Nou, ik geef zo college aan. Ze, we moeten om, uh, om kwart over elf uh, naar de collegezaal. Oké, okay, gaan we dan misschien daar nog even verder? Uh, ik denk dat wij moeten afronden met deze lijn 1 met uh, de mooie woorden van Willem Holleder zelfs. Wat is de les die u getrokken heeft uit uw leven? Ja, je moet je best doen. En uh, proberen gelukkig te worden, ongeacht wat je doet. Hoe? Ja, deze geluk is allemaal geluk niet. Dat is verschillend. Hè?